Staatsloterij, Lotto, Lucky Day en Eurojackpot zijn spellen van Nederlandse loterij. Met de opbrengst zijn wij de allergrootste supporter van sport in Nederland. We zijn er dus voor alle sporters. Zaterdagochtend bepillen, rolstoelbasketballers en Team NL. Dus bedankt dat je meespeelt. Speel bewust 18+. Plus, Nederlandse loterij.nl Waar heel Nederland wint... Even het q music News van nu.nl. Iris, goedenavond. Goedenavond. Prinses Amalia woont niet meer in Amsterdam. Dat vertelden haar ouders net in Zweden. Ze sloten daar hun staatsbezoek af. Vorige maand werd de beveiliging van de prinses flink opgeschroefd... toen duidelijk werd dat criminelen de prinses en ook premier Rutte iets aan willen doen. En dat heeft grote gevolgen voor Amalia. Ze woont weer bij haar ouders. Dat betekent natuurlijk dat ze niet in Amsterdam woont en uh, dat ze ook niet echt naar buiten kan. En, en die consequenties zijn heel moeilijk voor haar. Dus het is voor haar geen studentenleven zoals andere studenten dat hebben. Ze gaat alleen het huis uit voor haar studie. Verder blijft ze zoveel mogelijk binnen tot groot verdriet van haar ouders... die allebei met tranen in hun ogen de pers te woord stonden. Het vorige kabinet is meerdere keren gewaarschuwd... over de subsidie die Groningers begin dit jaar aan konden vragen huishoudens kregen 10.000 euro... voor het herstellen van hun huizen na de aardbevingen. Er stonden enorme rijen, maar het potje was supersnel leeg. En dus bleven veel Groningers met lege handen achter. Maar dat wist het kabinet dus allang. Nieuwe coronamaatregelen zijn voorlopig nog niet nodig. Dat vindt coronaminister Ernst Kuipers. Bedrijven en organisaties mogen zelf wel maatregelen nemen... maar landelijk verandert er nog niets. We gaan nog kijken, dan gaat de, zorg, de zorgsector doen wat dat ook betekent... Voor uitval van mensen in de zorg. Maar op dit moment volstaat dit in combinatie met het advies om die herhaalprik te halen als je daarvoor uitgenodigd wordt. In Duitsland denken ze daar anders over. Daar willen ze binnen in de openbare gebouwen weer een mondkapjesplicht invoeren. En een dompertje voor de Oranje Leeuwinnen. Ze zakken namelijk twee plekken op de wereldranglijst. Ze staan nu achtste en dat betekent dat ze bij de WK-loting buiten Pool 1 vallen. Daar worden alleen de beste zes in gelod. In welke pool Oranje welkomt wordt bekend tijdens de loting zelf op 22 oktober. En dan nog het weer van Weerplaza. Vanuit het westen is het steeds droger. Vannacht op wat motregen na ook droog met een graad of 10. Morgen een druilerige dag en 16 graden met een vertraging van 10 minuten of langer. De A2 naar Den Bosch tussen Beest en Waardenburg. 7 kilometer en 15 minuten vertraging. De A10 naar de Nieuwe Meer tussen Amstel en Amsterdam Oud-Zuid. 3 kilometer, ook daar een kwartier. De A27 naar Gorkum tussen Everdingen en Lexmond. 4 kilometer en 24 minuten vertraging. En de A50 naar Os. Tussen de Takitusbrug en Maasbrug. 8 kilometer 14 minuten vertraging. Dan nog controles gemeld via Flitsmeister. Langs de A1 naar de grens met Duitsland bij 164,5. De A7 naar Amsterdam bij 10,0. De A13 naar Rijswijk bij bij 15.1 en de A200 naar Amsterdam bij 7.8. Het geluid van Q Music is geraden. Ja. Ik denk dat het een blusdeken uit de houder trekken is. Het is goed. Oh nee. Echt? Nee. Echt? Nee, dat ben Je wint 51.600 euro. Je hebt het geluid geraden. Oh, ik sta je te trillen in mijn ja. zo. Bekijk nu de video op qmusic.nl. Kai Mert. Oh, wat een moment hè jongens, wat een moment. Om half acht geen foute antwoorden meer. Wat moet je nu met je avond, hè? Dat is een hele andere avond dan anders. Dit, dit is Amir van Buren! Oh. Hallo. You. Sounds better with you. With you. Mm -hmm. If I could.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 I am here. Oktober. We zijn weer lekker van de kant. Heerlijk hoor, lekker van de kant. Heel even terug naar de show van gisteravond. Toen vertelde Sophie over de gekste aankoop die ze ooit heeft moeten doen. Dat was voor een kerstfeestje met nep sneeuw. En daar heeft ze ooit drie. 100 euro aan zitzakvulling moeten aanschaffen. Maar ja, goed, dan is de vraag natuurlijk, ja, hoe kom je aan zoiets? We moesten dus goed het internet afstruinen naar, uh, naar überhaupt. Ja, wat oh. gaan we gebruiken als sneeuw? En wat moet het zijn? En toen zijn we dus uiteindelijk hierop, uh, ja, hierop uitgekomen. En terwijl ik de betaling deed, zei ik, jongens, dit is het raarste wat ik ooit heb gekocht. Ik denk dat dat voorlopig niet verandert. Ja, was met de sociëteit was dat? feestje. En dan gaat er op internet een fragment rond van Radio 1. Daar is journalist Roos Abelman te gast in het ochtendprogramma van Astrid Kersenboom. Kent haar wel. En Astrid zet in de radiostudio alvast even de microfoon van Roos aan, maar die is ondertussen nog met een soort van, ja, ik weet niet wat het is, met een soort van sketch is ze nog bezig, zonder dat ze weet dat iedereen haar kan horen. Ja, man. Wat moet u? Roos Abelman, je bent al op zender. Kijk al op zender. Heerlijk dit. Ik hoorde helemaal niks op mijn koptelefoon. Nee, maar je had ja. hem ook nog niet op. Dus dat zal het zijn geweest. Ja, Goedemorgen allemaal. Goeiemorgen. Ik deed even voor hoe ik zou klinken als ik morgens vroeg op de radio zou zijn. Ja, dat ja, was eigenlijk een waardering voor ons vroeg opstaan. Dus. Ja, dat was het. Nou, dat is dus nog één keer hoe Roos Abelman zou klinken als ze een ochtendshow zou presenteren. Ja, wat? Wat? Wij... Dat moet je... ja, en Astrid Kersenboom is volgens de laatste berichten nog steeds aan het lachen. Het Mediapark staat vol van de lach van Astrid Kersenboom. Vanavond is Ben er hier om een track uit het top 40 te coveren... en over een half uur een gloeitje nieuwe ronde knok tegen de klok. Het is al binnen zeven. Dit is de avondshow op Q. Dipje na het eten. Druk met school. Wat heb je? Blijf een avondklokken. Wow. Dit is de avondshow. Op Q. En de line-up is ook present, uiteraard. Medusa, James Carter, Bab Emery's na B.O.B. en Haley Williams. Q. Music. We pretend dat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 right now, right now? Yeah, yeah, somebody take me back to the days Before this was a job, before I got paid Before it ever mattered what I had in my bank Yeah, back when I was trying to get a tip at Subway And back when I was rapping for the hell of it But nowadays we rapping to stay relevant I'm guessing that if we can make some wishes out of airplanes Then maybe, yo, oh, maybe, I'll go back to the days Before the politics that we call the rap game And back when ain't nobody listen to my mixtape And back before I tried to cover up my slang But this is for the of what's up, Bobby Ray great So can I get a wish to in the politics And get back to the music that started this shit So here I stand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 Right now. Uh. Q, Q, nice. yeah. Q, Better. Better with you. One more drink, she said. I think I'm losing my head now. To now we'll make bad memories. One more drink, she said. We know there's no turning back now. We'll have to make bad memories. One more drink, she said. I think I'm losing my head.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 Squad her back in music and my memory. Da. Je kunt je over zes minuten aanmelden voor een nieuwe ronde Knok tegen de Klok. De klok heeft er ontzettend veel zin in de afgelopen dagen. Ik weet niet of je het hebt gehoord, maar het is ongelooflijk wat voor bedragen er in de klok zaten. Gisteren was het ook, 3 tegen de 400 euro, 600 euro hebben we deze week ook al aangetikt. Het is ongelooflijk, maar dat zo meteen. Eerst uh, draai ik de nieuwe ronde voor je, Bright Eyes. Iets wat iedereen natuurlijk graag wil hebben, sprankelende ogen. En er zijn dingen die je kan doen om ze extra sprankelend te laten zijn... zodat bijvoorbeeld je vrienden of je collega's of ik weet niet of wie je indruk wil maken met je ogen... dat die dan zo meteen zeggen, wow, wat heb jij mooie ogen? Wat heb je mooie ogen? Wat je zou kunnen doen, doe eens gebruikte afgekoelde, dat is belangrijk in deze, afgekoelde theezakjes op je ogen. Groene thee, dat schijnt het best te helpen. Zorg dat je meer omega-vetten binnenkrijgt, zit bijvoorbeeld in vis. Doe eens komkommers op je ogen. Geef je ogen een massage of neem... Oogpauzes. Ik heb nog niet van gehoord, maar je kunt oogpauzes nemen... waarin je dus je ogen een paar minuten dicht doet... of veel achter elkaar knippert, een paar seconden lang. Dat kun je ook doen. En we moeten even kijken wat net uitkomt. Als je in gesprek zit, is dat knipperen misschien een heel gek signaal. Ze denken, oh, er wordt iemand niet goed, slaapt dus op tilt. Maar dat kun je ook doen. Oogpauzes en dan loopt iedereen met je weg.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 No longer sad, I'm putting me first Out with the past and no longer hurts And no longer burns it no longer works Yeah, I'm not mad, I did all the work No longer sad, I'm putting me first Out with the past and no longer hurts it no longer burns and no longer works stuurt iemand in de Q-app deken uittrekken. Dat is te laat. Dat is te laat. Ja. Helaas, dikke pech. Het geluid is geraden. Dus daar gaat je kans om nog een geldbedrag te winnen vandaag. Jammer. Of toch niet? Wacht eens eventjes, want om tien over half acht... een nieuwe ronde knok tegen de klok voor je in de aanbieding. Als je het slim weet te spelen, eindig je vanavond wellicht... met een mooi extra zakcentje. Mooie de spanning? Dat is de spanning. Zo klinkt dat. Wil je meespelen? Je hebt één minuut de tijd om het woord klok te sturen... in een bericht met de Q-Music-app. Dat is één minuut vanaf nu. Q-Music presents Dermot Kennedy. 24 maart, AFAS Live, Amsterdam. Komend weekend win je alleen bij Q-Music tickets voor... Kennedy. Je immuunsysteem ondersteunen met zink, wat je gezondheidsvraag ook is, stel hem aan de Kruidvat drogist. Probeer Lucovitaal Manuka Honingcapsules met zink. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis en gratis promopotje vitamine C 1000 capsules. Kruidvat steeds verrassend altijd voordelig. Met uitzondering van geneesmiddelen. Ben jij ook zo dol op fout? Dan zit je vanavond goed bij RTL 4. Twee panels, onder leiding van Gerard en Marieke gaan de strijd met elkaar aan. Me bird, de leukste guilty pleasures in fout maar goud. Vanavond om half negen. Nu bij Karwij tot 25% korting op alle gordijnen en jaloezieën. En daar hebben we heel veel keuze in. Dus ook de stijl die bij jou past. Kom naar de bouwmarkt of shop op karwij.nl. Gratis. G-R-A-T-I-S.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 Waarbij comfort voorop staat, maar zijn design de eerste indruk maakt. De Arona heeft het allemaal. Private laser nu al vanaf 379 euro per maand. Kijk op seat.nl Cosmetiek Totaal, de specialist in laser ontharen. Er goed uitzien mag.nl De herfststil bij Zalando is begonnen. Met kortingen tot wel 50%. Is het niet heerlijk om buiten te zijn? Helemaal in een nieuwe jas. Wie zei dat je niet kunt wandelen in stijl? Bespaar nu tot wel 50% op je nieuwe najaarslook in de herfstzaal bij Zalando. Date in de kroeg. Kom hier Werd online swipen op je telefoon. Kaart lezen. Nou Werd navigatie. Bestemming bereikt. En FM wordt DHB. Ben jij al om? Check dhabplus.nl. Met een gerust gevoel op weg.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 Met Eurojackpot maak je elke week kans op miljoenen. Dat is zoveel money. Dus speel snel mee. Koop nu een lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot, Eurojackpot spel van Nederlandse loterij. Speelbewust 18+. Plus. Veel money. Nu 5 euro shoptegoed bij besteding van 25 euro aan buitenplanten. Tot en met 16 oktober in de winkel bij Intratuin. Kennen jullie hem nog? De heerlijke McFlurry Twix... met romig softijs, stukjes koek, chocoladeballetjes en smeuige karamelsaus? Dan hebben we goed nieuws. De McFlurry Twix is terug bij McDonald's. Kom hem nu mixen en proeven.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 Ben jij geschrokken van de energieprijs? Hubo helpt. Met tochtstrips, isolatiemateriaal, ledlampen en waterbesparende kranen en douchekoppen. Dat is besparen waar je energie van krijgt. Hubo helpt. Wij boeren zorgen goed voor onze melkkoeien. Ze kunnen rondlopen als ze dat willen. Lekker chillen als ze dat willen. En eten en drinken wanneer zij dat willen. Ze worden met zorg gemolken en er is altijd frisse lucht. Vinden ze fijn. En als de koe blij is, is de boer dat ook. Boeren houden van koeien.nl Niet één keer, of zes keer, niet tien keer en zelfs niet twintig keer. Simjo is al 25 keer door de consumentenbond uitgeroepen tot beste mobiele provider. En we scoren een 9,9 op klanttevredenheid. En dan hebben we ook nog eens superscherpe prijzen. Bekijk snel alle Sim-only en telefoondeals op simjo.nl Het geluid... Het geluid. Normaal zou ik hier alle foute antwoorden van het geluid van vandaag met je doornemen. Maar nu wil het feit dat er vandaag geen één fout antwoord gegeven is. Om half acht was daar namelijk Geert uit het Gronische plaatsje Temboer. Die had namelijk goed naar het geluid geluisterd. Goed naar de hints van de jury gekeken. En toen gebeurde er dit. Ik denk dat het een blusteken uit de houder trekken is. De jury heeft meegeluisterd. En laat mij weten, Geert. Ja. Het is goed, Trotton. Oh, nee. Echt? Huh? Nee. Geert? Echt? Oh, nee, dat ben je... Ik kon die ene hint niet plaatsen van een kleine café aan de haven, maar de rest wel. Ja, Geert, sorry. Ja. Dit is ook oh. voor ons. Dit blijft voor zo'n krankzinnig moment. Geert, je wint 51.600 euro. Je hebt het geluid geraden. Ongelooflijk, ongelooflijk. Het lostrekken van een blusdeken, dat is wat we zochten. Dat is dus waar we maandenlang naar op zoek zijn geweest. Uh, de video van het geluid en de uitleg van de hints vind je op qmusic.nl en in de Q-Music-app. Normaal zeg je hier dan, we spelen morgenochtend om half acht verder, maar ook dat is in ieder geval. Nee Q-Music. is klaar. Wel een nieuwe ronde knok tegen de klok. Na Wolf en Kaigo. q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 I'm a little lost without you, a little lost without you, my darling, you are all. I know I'm a little lost without you, a little lost without you, without you by my side.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 Don't move. Tell me I'm a little lost without you. little lost without you. Tell me I'm a little lost without you. you. I'm little lost without you. Cue music. Cue sounds better with you.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 De Sany Hortso, David Guetta en Dimitri Vega. De drop. Knok. Knok tegen de klok. Eerste nieuwe ronde knok tegen de klok. Waar je misschien een leuk geldbedrag weet te scoren als je de klok te slim af bent. Glen! Goedenavond. Goedenavond, Glen. Alles goed. Alles, uh, ja, hier gaat alles goed. Hoe gaat het met top, jou? Top. Ja, ja, goed. Ik ben uh, lekker aan het werk nog steeds en uh, over een paar uur is het klaar. En dan uh, morgen nog een dagje en dan is het weekend, hè. Oh, heerlijk, hè. Het longt al, hè, het weekend, Glen. Vind je ja, het ook? Ja, ja, oh, ja. Het is bijna zover. Maar uh, tot hoe laat moet je nog werken vandaag dan? Ja, ik denk een uurtje of negen. En, en wat ben je precies aan het doen? Ik ben uh, zeilmaker. Zeilmaker? Ja. En waarvoor maak je de zeilen? Ja, voor asbestcabines en uh, bootkappen en uh, overkappingen voor een uh, zeg maar. Oh ja. Soort, eh, maar voornamelijk eh, asbestcabines. Ja, precies. Oh ja. ja. Ja, jammer. Want ik heb op mijn balkonnetje staat een, uh, een terrasbeubeltje En ik dacht, ja, ja. Uh, daar zou ik nog een zeil voor nodig hebben. Dus ik dacht misschien uh, dat, dat jij me kan helpen. Maar dat is dus niet het geval. Ik kan altijd langskomen. Je kan altijd langskomen even te kijken. Het is dus in principe niet groot hoor. Het is gewoon, ja. Zou je zeil maken en rijden? BW Randluxeer. Zo, kijk eens aan. De factuur hey, komt juist. je komen op de uh, Ja, dat is goed <laughs> Dat is wel <allemaal laughs> hartstikke goed. Nou, leuk, leuk werk. Hoe lang doe je het al? Uh, ja, ik doe het nou uh, ongeveer vier jaar. Wat doe ik? Ben... Je... Ben, uh, ik ben hiervoor uh, achter uh, over geweest. Oh, dat is iets heel anders. Hoe ben je in de celmakerij terechtgekomen dan? Ja, ik ben, uh, ik ben daar zo hier en daar de... via mijn ouders uh, terechtgekomen. En. Uh, ja, nou, uh, nou zit ik er nog steeds. Ja, dan zit je er nog steeds. Ja, het kan verkeerd, uh, ja. het leven. Ja, ja nee. En, uh, ja, de goede collega's en een goede basis, dat is ook belangrijk, natuurlijk. Hè? Nou, dat is toch helemaal in orde. Dan heb je toch gewoon naar je zin. Toch? Ja, ja, ja. Dat is heel fijn. Clan, we gaan ja, eens hoor. even kijken wat er uit de klok komt gerold. Want uh, misschien gaat dat wel gebeuren. Je hoort in ieder geval geldbedragen oplopen. Roep stop voor de klok afgaat. Dan win je het laatst volledig uitgesproken bedrag. En anders heb je helemaal niks. Ik weet het, ik weet het. Je bent ermee bekend met de procedure. Ja. ja, ik luister uh, al naar jullie dus. Ah, dat is goed om te horen, Glenn. <coughs> Pardon, ja. dat dus stopt ook weer ja. in onze zak. Maakt niet uit, maakt niet uit. Ja, ik ben nog een beetje hoesterig. Ik weet hoe niet dat komt. Vervelend. Maar goed. <laughs> Glen, ben je er klaar voor? Ja hoor, zeker. Succes! 61 euro. 93 euro. 126 euro, 178 euro. Stop. Oh, ik, ik had hem helemaal niet verwacht. Uh, het, het, het, het was, voor mij was het weer een verrassing wanneer je stop kwam, uh, Glenn. Ik voelde het totaal ja, ik, niet uh, aan. Nee, ik zit. Ja, het meestal was ik meeluister. De afgelopen dagen loopt hij wel hoog op. Ja. Maar uh, meestal als ik meeluister stopt hij ook rond dit punt. Dus ik denk, ja, ik zeg maar gewoon stoppen. En het is genoeg natuurlijk, hè, voor een uh, stelletje. Ja, want ik heb al heel veel stops gehoord. Dit is de zogenaamde impulsstop. Hij uh, kwam ja. ineens. Uh, ja. Waarom ineens toch nog? Want het was een tijdje stil. Ja, ja, ja je weet natuurlijk nooit tot hoever hij doorloopt, hè. Dat, Dat is, is, het, he? is het, probleem. En, uh, ja, en hij kan zomaar in één keer... Uh, ja. Je kan helemaal in één keer klappen de bom, zeg maar. Zo is het. Laten we nog eens luisteren of het nog lang zou duren voordat hij gaat klappen. Of uh, was dit alles al wat erin zat? Even luisteren. Tot hoe ver die verder ging lopen nog. 214 oh. euro. Loop nog door in ieder geval 214. 263, 263 euro. Oh, oh Glenn. 305 oh. euro. Oh, Glenn. 341 euro. 97 euro. Oh. Ah, maar niet uit. Ik ben blij met wat ik heb en uh, ik ben blij dat ik op tijd stop heb gezegd. Uh... En je hebt leuke collega's en je hebt een leuke heb leidinggevende Ik heb le een leuke collega's ja, ja. en ik heb een goede basis. Mijn dag is weer compleet. Nou, ik kan helemaal niet meer kapot. Uh, Glenn, 397 euro nee. zat er in de klok. 178 nee. euro komt je kant op dankjewel. gefeliciteerd. Dank je wel, dank je wel. Vanavond top, top. om kwart vooruit. Doe ik glad. We we gonna to the we gonna drop <laughs>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 keer op keer blijft verbazen. Zichzelf, hè. Een paar jaar geleden heeft hij meegedaan aan Idols. Maar alleen omdat hij een paar maanden eerder voor het eerst ging zingen... en dacht van, hé, hey, nou, maar dit, dit, uh, dit kan ik volgens mij, dat is leuk. Dit, dit ga ik doen. Nou, en bij Idols dachten ze daar hetzelfde over. Hij bleef maar nieuwe rondes doorkomen. En maar gaan, en maar gaan. En dan was hij weer op, weer een ronde verder. Tot hij dacht, ja... Maar wacht even, dit gaat wel heel goed. Ik heb heel wat Idols niet meer nodig. Weet je wat ik doe? Ik stap uit de wedstrijd. Dus hij is gestopt met idols. Nou, toen dachten ze daar... Je bent een beetje dom. Een beetje dom misschien. Je was een beetje dom. Tuurlijk heb je ons wel nodig, maar nee, hij had het helemaal niet nodig. Daarna kwam hij tot zijn een grote verbazing achter dat hij ook nog eens liedjes kon schrijven. Nou, en daar hebben we deze grote doorbraak aan te danken. In the Stars hoor je bij Key Music. En dit is Gnas Barkley en Crazy. I remember when, I remember, I remember when I lost my... Emotions have an echo in so much space. And when you're out there without care. en Creedy om tien over acht. Het officieel zinnig nieuws met daarin de winnaar van de Dikke Berencompetitie 2022. Je hebt er natuurlijk lang op gewacht, maar hij is bekend. De winnaar van de Dikke Berencompetitie. En het uh, nieuws komt er ook aan hier dus van 8 uur uiteraard. Ja, er zijn grote zorgen over prinses Amalia. En PSV begint straks aan een nu al onrustige wedstrijd. Mag ik daar nog heel even wat over zeggen over de, over de situatie rondom Amalia? Ja. Want uh, dat gaat natuurlijk helemaal niet goed. Nee, ze wordt bedreigd vanuit het criminele circuit. Precies. Ja. Omdat zij natuurlijk uh, ja, in Amsterdam ging studeren. Ja. En daar een soort van vrij rondloopt. Ja, precies. Maar ik vraag me de hele tijd af, waarom uh, gaat zij net als de rest van de koninklijke familie en zoals bij vele koningshuizen niet in, in het buitenland studeren? Bijvoorbeeld in Engeland. Dat je daar een beetje anoniem een beetje onder de... Want het, het is, kijk, het is ontzettend erg wat daar gebeurt. Laten we daar duidelijk over zijn. Het is natuurlijk krankzinnig dat zo'n dat zo, dat zo meisje niet normaal over straat kan. Maar is het niet ergens ook uh, uh, naïef dat je denkt als prinses van Nederland... Goh. Ik ga in Amsterdam studeren. Dat is lekker rustig. Of dan kan ik me focussen op mijn studie. Ja, Haar sociaal Alexia, studeert natuurlijk ook in Wales. Ja, Die is ook helemaal buiten de schijnwerps. Aan de andere kant, haar, haar vader en uh, haar oma... hebben ook een redelijk gewoon studentenleven gehad hier in Nederland. Dus ik kan me voorstellen, als zij ja, dat voorbeeld ja, ja, ja, dat heeft gezien... Ja. Ja, dat zij dat dan ook wil. Ja. Ja, er is veel over te zeggen. Naast dat het natuurlijk inderdaad uh, vreselijk is wat er gebeurt. En normaal is dat dit aan de hand is, uh, uiteraard. Daarover zometeen meer in het nieuws van 8 uur. En ook Samje hoor je. Multicolor. Het is herfst. De dagen worden korter. Maar er is een plek op de wereld waar het altijd zomer is.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 Beleggen brengt risico's en kosten met zich mee. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen. Tegelsinhuis.nl al meer dan 10 jaar de goedkoopste en grootste tegeloutlet van Nederland. Kom langs in een van onze vier vestigingen of kijk op tegelsinhuis.nl. Herken je dat gevoel dat je klaar bent voor groei of verandering, op werk of privé, maar niet weet waar je moet beginnen? Gelukkig werkt mijn werkgever met OpenUp en heb ik onbeperkt toegang tot online psychologen.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 De coöperatieve Rabobank. Hallo euro. En Hallo Euroshow, nu in de spotlight. Crystal clear, anderhalve liter, pak of fles, nu per stuk, 1 euro. En aardappelen, kruimig of vast 1 kilo voor 1 euro. Daar wil je bij zijn? Jumbo, dat is leuk, boodschappen doen, ook online. Deze week een schooltoets en nog niet geleerd? Relax, want met VRTS geen stress. Want op VRTS.nl kan je zelfstandig aan de slag voor een hoge cijfer. Met oefentoetsen en uitlegvideo's die aansluiten op jouw boeken. En relax gooien met BTS. Betaalbaar bijleren. De boodschappen bezorgen we ook graag bij je thuis. Nu online slechts 1 euro bezorgkosten. Bij aankoop van speciaal geselecteerde producten. Kijk voor de actievoorwaarden op jumbo.com. T-Mobile telt af. Drie.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 Nu verkrijgbaar bij Hünke Müller, DA, Bruna, Jumbo of op pinkribbon.nl. Neem je nu bij T-Mobile de Google Pixel 7 Pro... dan krijg je een gratis Pixel Buds Pro bij te waarde van 199 euro. Check T-Mobile.nl.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 Werk ook aan jezelf. Ga naar Randstad.nl. Kennen jullie hem nog? De heerlijke McFlurry Twix... met romig softijs, stukjes koek, chocoladeballetjes... en smeuige karamelsaus? Dan hebben we goed nieuws. De McFlurry Twix is terug bij McDonald's. Kom hem nu mixen en proeven. Geef jij ook een avontuur cadeau? Vind het boek waar een kind blij van wordt op kinderboeken.nl. Autorijden kan vermoeiend zijn. Wanneer de kinderen wat lastig zijn... of wanneer je alweer in de file staat...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 Twee minuten over acht, het Q Music News van nu.nl. Iris, goedenavond. Goedenavond. Premier Rutte is bezorgd om prinses Amalia. Hij reageert op het nieuws dat de prinses amper het huis uitkomt door bedreigingen. Dat is natuurlijk vreselijk uh, nieuws. Ik moet u er helaas bij zeggen dat ik over bedreigingen en ook over veiligheidsmaatregelen niets kan zeggen. Ik kan u wel verzekeren dat iedereen die hier iets van af weet en daarbij betrokken is vanuit de overheid zijn uiterste best doet om ervoor te zorgen dat ze veilig is. Eerder vanavond vertelde het koningspaar dat de prinses niet meer in haar studentenhuis in Amsterdam woont na bedreigingen uit het criminele circuit. Nou ja, u ziet me al. Ik word er een beetje emotioneel van natuurlijk. Het is niet leuk echt, uh, om, om misschien je kind een beetje te zien en echt niet uh, ja, blij zijn. Ja, dat, dat, is, dat kan je niet omschrijven. Dat is echt heel zwaar. Amalia woont weer bij haar ouders en gaat alleen de deur uit voor haar studie. Premier Rutte wordt zelf trouwens ook bedreigd. De man die gisterochtend probeerde te ontsnappen uit de gevangenis in Alphen aan de Rijn... is de dader van de speciekuipmoordzaak... Daarbij zaagde hij een Belgische loodgieter in stukken. Om te ontsnappen koos hij voor een ouderwetse manier. Hij knoopte namelijk lakens aan elkaar en gooide die uit het raam. De presidenten Poetin en Erdogan hebben het vandaag niet gehad over vrede in Oekraïne. Dat zegt de Russische regering. Beide landen zijn in Kazachstan voor een topontmoeting. Het leek erop dat Turkije wilde bemiddelen in de oorlog... maar of dat is gelukt is dus maar de vraag. En veel onrust in Eindhoven voor de wedstrijd PSV tegen FC Zurich. Vanavond spelen de clubs tegen elkaar in de Europa League. Maar ondertussen vliegen in de binnenstad de terrasstoelen door de lucht. Wat we van de wedstrijd kunnen verwachten... vertelt onze sportverslaggever Riepke Bakker. Vorige week werd Zurich weggespeeld. Na 20 minuutjes was het al 0-3 en het werd 5-1. Dat moet Eindhoven ook kunnen. Ja, of ze het waar gaan maken, dat zien we vanaf 9 uur. Want dan trappen ze af. En dan nog het weer van Weerplaza. Het is vannacht op wat motregen na droog en een graad of 10. Morgen een druilerige dag en 16 graden.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 Het is goed. Oh nee. Echt? Nee. Echt? Echt? Nee, dat meen je. Je wint 51.600 euro. Je hebt het geluid geraden. Oh, ik zag je te trillen. Maar zo. Ja, bekijk nu de video op Qmusic.nl. Qmusic. Kaai En over zes minuten hier het officieel onzinnig nieuws. Met daarin een dikke boete voor een goede daad. En ook LL Black, I need a dollar. naar Samjeu en Multicolor. Oh. Sounds better. to believe it, had to lose it, to know what I was looking for. Black Eyed Peas. En don't you worry... staan so met Shakira. Uiteraard, die doet daar ook aan mee. Maar eerst is hier... Uh, vanavond nog... Uh, nee, niet gehoord. Vanavond nog niet gehoord. Maar is er natuurlijk wel... meneer de notaris. Ja, goedenavond. Dan Hallo. Ik. De tafel is kapot. De tafel is kapot? De, ja, de tafel is kapot. Deze tafel. We Wat? hebben hier een tafel. Hier staan alle beeldschermen op. En hier liggen alle uh, knopjes en schuifjes op en zo. En normaal kun je die verstellen. Dan kun je hem naar... naar, naar, naar omhoog en naar beneden. <lacht> dus ik wil dat net even doen, maar hij geeft een foutmelding. Dus hij doet er helemaal niks meer. Hij geeft foutcode E10. Misschien goed om mee te geven aan de technische dienst. Maar er gebeurt helemaal niks. E10, E10, Oké, en wat wil je dat ik daar nu aan doe? Nou, ik wilde de tafel omhoog, dus ik weet niet uh, ja, dus, uh, of je het even wil melden ergens of zo. Ja, is goed. Ik zal er een melding van maken. Heel goed, zijn er nog andere berichten binnengekomen in de Qmusic-app? Want de hele avond komen er natuurlijk berichten binnen. Ja, er komen veel leuke dingen binnen van mensen die gewoon even laten weten... wat ze aan het doen zijn of wat ze vandaag hebben meegemaakt. Veel mensen hebben dingen met kinderen gedaan. Janita bijvoorbeeld, die is uh, gaan zwemmen met haar dochtertje van twee jaar. Of uh, Anita, dus niet Janita, maar Anita. Die heeft een uh, scootertochtje naar het centrum gedaan met een oppaskindje van drie. Nee. Maar... Er gebeuren ook dingen die eigenlijk uh, nou, die niet echt voor kinderen zijn. Oh. Die kunnen we misschien zo wel even bellen. Dat is Irene. Uh, ja. Die is iets in elkaar aan het zetten. Um, en als je daar naartoe gaat, heb je eigenlijk altijd spijt als je naar binnen gaat. Oeh, oeh. Ik ben heel benieuwd. Gaan we zo even checken? En die tafel ga je ook even. Want hij zit, sorry, ik, zit, ik zit hier al een hele avond op mijn knieën. Dus als je alsjeblieft even wat hoger mag, dat zou fantastisch zijn. Ja, nou, ik ben notaris, geen techneut. Maar ik ga mijn best doen. Heel goed. Eerste berichten in de categorie Officieel Onzinnig Nieuws. Er staat vandaag weer veel in de krant. Huh. Over sport of politiek. Er is veel aan de hand. Waarom? En wat op de laatste bladzijde land. Wat is dat? Het derde jaar op rij is een beer die de naam 747 draagt. Uitgeroepen tot dikke beer van het jaar tijdens de Dikke Berenweek. Deze verkiezing wordt steeds gehouden door een nationaal park in Alaska. En mensen konden online stemmen op hun favoriete dikke beer. Er was zelfs nog even sprake van stemfraude. Daarom is een van de beren per direct gedisqualificeerd van de competitie. Het heeft wel een hele vette prijs gekregen, de winnaar. officieel onzinnig nieuw. De eerste keer ooit gaan er mensen proberen... om het Nieuwe Testament van de Bijbel helemaal uit hun hoofd voor te lezen. Het gaat allemaal gebeuren in een kerk in Texas. Na verwachting gaat het voorlezen van het Nieuwe Testament... zo'n vier dagen in beslag nemen. En aangezien het hier over 27 boeken en 8000 verschillende versen gaat... zullen zeven heren elkaar af en toe afwisselen. Dit gaat hoe dan ook de boeken in. Officiële onzinnen! Een Britse automobilist heeft een dikke boete in de brievenbus gekregen... ondanks dat hij eigenlijk ja, gewoon deed wat van hem verwacht werd. De boete kreeg de man omdat hij met zijn auto een stukje op de autobus reed... maar dat deed hij alleen om plaats te maken voor een naderende ambulance... met zwaailicht en sirene. Hij heeft nog geprobeerd om het aan te vechten, maar het mocht niet baten. En die boete kwam dus als een bus van links hier een bericht van Kees in de q die zegt even de plus en de min ingedrukt houden. Ja. Aan de tafel. Probeer maar. Ah, nee. nou. Hij is nu uh, niet gereset, hij kan nu echt bij het grondvuil denk ik. Nou, een hele dikke boete hoor dit. Don't you Don't be, don't oh, be alright. right. Thumbs up vibe. Ready for the night. Lit like a light. Bout to take flight. Get high than a cat. Floating on the sky. Look, mama, I can't. Opie, okay. hey. Work hard, play hard, Time to celebrate, hey. time to elevate. Hey. Hold up, wait! Don't you worry. Jonas Brothers, leave before you love me. Irene! Hallo! Irene, wat ben jij aan het maken op dit moment? Um, we zijn bezig met het opbouwen van een spookhuis. Oh. Ja. En hoe wij daar zo bij gekomen, Irene, dat opbouwen van een spookhuis... naast dat Halloween natuurlijk steeds een stapje dichterbij komt met de dag... Um, nou, we hebben hier zeg maar een aantal jaar achter elkaar dat we hier een spooktocht hebben door het dorp. Ja. Um, alleen dat bracht dan op de duur zoveel rommel met zich mee dat we dachten van ja, het is veel makkelijker als we het gewoon in het dorpshuis zelf doen. Ja. En um, nou ja, zo zijn we dus voor het idee gekomen om dus zeg maar een hele route te maken door het dorpshuis heen en om het dorpshuis heen. En uh, nou ja, dat, dat was zo'n succes dat we er eigenlijk mee door zijn gegaan. Ja, wat goed zeg. En hoe lang ja. van tevoren beginnen jullie dan met brainstormen bijvoorbeeld over wat het moet worden? Uh, nou ongeveer twee maanden, anderhalf maand. Twee maanden, anderhalf maand. En kun je een tipje van de sluier geven hoe het eruit zal komen te zien? Oh, <laughs> um, ja, ze krijgen bij binnenkomst, um, uh, nou ja, dan wordt er een verhaal verteld. Het gaat over de met kerst. Uh, met kerst? Um, met kerst? Dan, maar, ja. Oh, het is met kerst? Nee. Oh. Met gas ja. Met, ja, een slechte gas Oh, met, Eindertal. met Oh ja, met gas Ja, ja oké. Okay. Ja. Oh, ik dacht met kerst. Nee, ga door. Ja, sorry. En dan worden ze naar boven geleid. Ja. En nou ja, daar, daar begint het eigenlijk dan, uh, nou ja, dan wordt het vooral een beetje uitgebeeld. En dan... Nou ja, ze moeten allemaal gekke weten. Oh, maar gek weten. Allemaal gek weten. En ga je zelf ook mensen laten schrikken. Ik bedoel, heb je nou ook nog aandeel uh, tijdens het spookhuis? Ja. ja, met de hele groep. Het hele... We, nu, we zijn met 31 vrijwilligers, 31 Griezels. En uh, nou ja, staan we allemaal in en om het dorpshuis en hebben we allemaal zelf onze eigen kamers opgebouwd. Oh, Maar 31 Griezels. Is, is dit een persoonlijke afrekening op de radio of. of uh... <laughs> 31 griezels als in die mensen gaan ja. helpen schrikken en zo. Ja. ja. Ja. Oh, dat is fijn. En die helpen opbouwen. Ja. In, uh, in welk dorp is het Spookhuis te vinden als we erheen willen? In Eesterveense Kanaal. Eesterveense Kanaal en dan in... uh, gewoon de bordjes volgen en dan kom je er vanzelf. Ja, het is, is in de buurt van Veendam. Het is, is bovenin Drenthe op de grens van Groningen-Drenthe. Kijk, dan is dat helemaal duidelijk. Er komen hier even een paar mensen binnen, zie ik nu in de studio. Uh, vind je het goed als ik ze even het woord geef, Irene? Ja. Oké, okay, dank voor je verhaal in ieder geval. Hebben ze neer Hier is de Hallo? nieuwe single van Crash oh. <laughs> En hij heet Ready for More. Ach, je? hij heet Ready for More. Het was Crash It. Irene, heb je het gehoord? Het was Crash was het. het kwam ineens binnen. Oh ja! Ja, Dan kun je wel zeggen. Ja, Elf van donderdagavond dan gaat de bel, ding dong. Dan denk je wie zijn het? Nou, het is Crash It. Irene, ja. is succes met het spookhuis nog. It's been quiet for a long time, for a really, really long time. Come on the inside, come from the outside. But now I kinda wanna run off, kinda wanna shake it off. Fiery on the inside, fiery from the outside. And no, I don't need more, I don't need more time. I'll run before I. I'm a bit scared. I have a few occurring nightmares. Worried on the inside. en ready for more. De top 40 staat weer te kloppen op de deur, want morgen is vrijdag. Om je alvast een beetje op te warmen voor een nieuwe lijst, zijn Bart en Robin hier zo van Banners. Ze doen een Nederlandse versie van een track die goed scoort in de lijst, want je scoren al die tracks natuurlijk goed in de top 40. Uh, hoor je zo welke het is? En Doug Lawrence hoor je ook zo.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 Toyota. Let's move forward. De Vodafone Runners, met nu de beste deals voor jou. Profiteer tot en met 30 oktober nog even van onze hoge kortingen. Zoals Red Sim Only, vanaf 19 euro per maand. Een ideale combi met de Samsung Galaxy S22. Met hoge toestelkorting. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl. Zakelijk rijd je de Toyota Corolla Cross Hybrid SUV al vanaf 252 euro bijtelling per maand. Bekijk hem nu in de showroom of op toyota.nl. Ook voor ondernemers zijn er Vodafone runners. Ga naar fotofon.nl slash zakelijk. Kun je rijden op de wind? Elektrisch rijden is pas echt groen als je op duurzame energie rijdt. Met Van de Bron kun je 100% groen laden. Nu btw nee -weken bij Bedderreus. Ontvang 21% BTW-korting op bijna alles. Kijk dus op bedderreus.nl of kom naar een van onze Beddereus-winkels. Veilig op weg met de unive app Hoe veiliger je rijdt, hoe meer je wordt beloond. Rij je mee? De app meet onder andere hoe rustig je optrekt en ook hoe rustig je oh, afbrengt. Oeh.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 En daar zijn we blij mee. Want bij ons vertrekken ze samen. Schrijf je nu gratis in bij Parship. En vind ook jouw liefde. Petplan, de zorgverzekering voor je huisdier. Nu 10% korting op petplan.nl. Superknapperig. Lekker mals. Zo romig. Lekker! Ja, de producten van Vales zijn er in allerlei soorten en smaken: Vales, ongelooflijk lekker en vegetarisch. Ook ongelooflijk lekker? Onze gouda snitsel We kozen tot beste product van het jaar. In het nieuwe seizoen van Ice Road Rescue... zijn deze vrachtwagenchauffeurs klaar om de natuur te bedwingen. Oh, I'm ready for new challenges. Vanaf zondag 16 oktober, 8 uur, National Geographic. Now the best team is together. Neem nu een Lotto-abonnement. Want in november geeft Lotto gegarandeerd elke dag... 3000 euro weg aan een abonnee. Ga naar Lotto.nl voor de actie. Lotto, spel van Nederlandse loterij. Speel bewust 18+. Plus. Klaar voor een nieuw ijzig seizoen. Bring it on. Ice Road Rescue. Vanaf zondag 16 oktober 8 uur. National Geographic op kanaal 18+.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 met Praxis Plus krijg je nu 30% korting op laminaat. Laminaat? Geldt het ook voor PVC-vloeren dan? Ja, Theo, ook 30% korting op PVC-vloeren. Voetjes van de vloer. Check de voorwaarden op praxis.nl makers Praxis. Alleen vanavond tweede New York pizza gratis. Ja, je hoort het goed. Tweede pizza gratis. Bij bezorgen en afhalen. New York pizza. Kies voor gaan. Samen met je vrienden, vrij en onbezorgd op weg in je auto. Tassen achterin, deuren dicht, riemen vast, helemaal klaar om te gaan. Met je FBTO autoverzekering weet je dat je goed zit en rijdt. Ga naar fbto.nl. Jij kiest.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 Pain in paradise, no heartbreak in heaven, no Mondays or traffic. Light.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 Zijn er stijgers, dan word je morgen weer op een dienblaadje gepresenteerd op de min tijdens een nieuwe editie van de Top 40. En om alvast een beetje op te warmen zijn Bart en Robin hier van Benner. Hello. Hello. Hey. Mag ik het nog e heel even hebben over de cover van de vorige keer? Tuurlijk, dat, dat mag. was Calm Down, hebben jullie het gedaan? gedaan, ja. van Rema. Die is meer dan 2 miljoen keer bekeken. Ja, absurd. Zeker, <laughs> ja. Ja, is de eerste weer van dit seizoen bij jou en uh, we zijn goed gestart. We hebben zeker niet Calm Down gedaan... Nee nee, nee, nee, Ja, een grapje. Ja, een grapje, ja, een ja, een grapje op de radio. Ja, een grapje tussendoor ja. De radio is altijd leuk, hoor. Er is niet wat slechter van geworden. Maar, uh, maar, maar ongelooflijk, jongen, ongelooflijk. Ik kan nog steeds niet bevatten dat dat dan zo snel gaat. En niet om, dat heeft niks dan met de kwaliteit te maken... maar uh, om gewoon in één keer keihard... Ja, sick. Het is, het is bizar, maar... Dat hebben we af en toe, dat dan zo'n video echt helemaal door het dak gaat. En uh, ja, nu nou ook weer zit je ook wel echt weer te kijken van. Ja. Hoe kan dat? Nou, ja, precies, ja, precies. wat je zegt. Ja. Ja. Ongelooflijk. Hoe was uh, de eerste keer bij HLF8? Uh, ja, ja, de tweede keer was het al. De tweede met keer item. behalen. Oh, de tweede keer behalen. was super even nice. Was het is uh, <laughs> <we zingen> <laughs> even gemist. Moet ik even terugkijken dan. De zingen we over het nieuws natuurlijk. Uh, en uh, we, zouden, we hadden afgesproken met jou dat jij een verboden woord mocht geven... die wij dan zouden verwerken in, uh, in ons item daar ja, op tv. Ja, dat is ook zo, ja. Ja. Ik moet je teleurstellen, het is niet gelukt niet om haar uitval uh, in ons liedje daar uh, te oh, verwerken. Oh, dat is ook maar goed, want het was ontharingsmiddel. Was oh, het dat was ontharingsmiddel. Het oh, ja. oh, is nee. goed afgelopen toch nog? Niet gelukt. Ja. Maar jullie leken, jullie leken ook wel een soort van, uh, van Lucky Kink. Jullie stonden wat? ineens de virals van de week, stonden jullie te doen. Ja, ja was dat precies. Was ook afgesproken? was er iemand ziek? Want wat gebeurde oh, daar? Oh, oh, oh. Ja, ik weet, ja, ik dacht dat jullie altijd gewoon de week bezongen daar. Ja, ja dat doen ook hele okay andere zaken. Jassen aan. Ja, de ja. catering, de ja. doornemen, behalen en van. Ja, of even bij konden springen, was de vraag. Ja. Maar was dat, was dat dan wel afgesproken? Ja, ja, zij zien ons daar als de, de gezichten van online ook. Omdat het online allemaal zo hard gaat. Uh, vonden ze het leuk, van, hey, als jullie dan de, de grootste knallers van online... de firewalls bespreken en daarna een liedje schrijven... over uh, ja, de dingen die zijn gebeurd in Nederland. Dan uh, sluit dat mooi op elkaar aan. Dus oh, dat gaat bij het... het item. Ja, oh, ja oké, okay. maar hoe gaat dat? Dan zitten jullie de hele week zelf e alle virus op te zoeken. Ja, een beetje wel, ja. Oh, mooi even kijken achter de schermen. Ja, echt waar? Is ja, ja, eigen... ja, maar vaak sturen we wat op en zeggen Ja, maar jongens, dit vinden we helemaal niet grappig. <lacht> <lacht> nee, we, we hebben iets andere humor. Ja. Oh, ja, dus dat moet nog een beetje levelen. Ja. Zeker. Ja. Voor je weet zitten jullie het met z'n tweeën te presenteren. hè, is een soort van opeenhalen even halen eens. acht ineens. Nou, e precies. Eigen programma. Eigen ja. programma. Dat dus staat wel niet... op de bucketlist. Dan wist je het af met Helene Hendricks. Yup. Ja. Nou, leuk. Zie je hartstikke. het voor je? Uh, Goed, nee. jullie cover? Nee, nee ja, dat, dat, dat <laughs> zou hartstikke leuk zijn. Maar die Vyles is al leuk dat je erbij dat kan doen natuurlijk. Zeker, nee, dat zeker, is zeker, zeker, zeker. Voor we naar de cover gaan van deze week... staat uh, de tafel hoog genoeg voor jullie? Wat is kapot namelijk? Wat oh, dan? De tafel is kapot. Tafel is kapot. Hij, hij kan niet meer om, uh, omhoog en omlaag. Staat die niet lekker voor jou? Krijg ja, je ergens RSI nu? Ja, ik heb hem het liefst even wat hoger. Een paar oh. Nee, hij staat niet lekker. Ja, ja, ik ben gewoon geeft... op, die, uh, op die stoel gaan zitten die hier staat. Dus oh, ik had het ja. niet door. Nee, hij geeft, nee. hij geeft uh, foutcode E10. Even kijken. Oh, foutcode 10 Dat is tafeltafel. Krijgt de colleren maar met z'n allen een kapper mee? Dat zegt hij dan eigenlijk. Hij <lacht> ah, staat lekker voor ja. mij hoor. Oké, okay, dan gaan ja. we naar de cover. En welke track is het geworden in de top 40? Ga uit uh, top 40? We hebben. Uh, uh, nou, dat gaat goed. Snap. Van ja. Uh, Rosalyn. Ja, maar jullie, ja, doen, je je ook veel, jullie doen ook zoveel. Ja, dan weer een uitverkochte tour. Dan weer de virals. Moet je nog een hele week bezingen. Alle haar en wacht. Hè. Ja, dan kom je hier ook nog een keer toe vallen. Ja, heb je er ook nog iets voor gedaan in de, in de gouden geit natuurlijk. Ja. Nee, we, we hebben Snap gedaan. Snap dus. Van, van Rosalyn. En, ja, precies. Uh, ja, bij haar uh, gaat het... Dat had ik in eerste instantie niet door, maar ik dacht... het gaat over uh, een liefde die, die voorbij is of zo. Maar het gaat blijkbaar over een depressie... waar ze niet van af kon komen. En dat mensen dan tegen haar zeggen van... Ja joh, maar als je je niet lekker voelt, dan doe je toch gewoon zo snap. Oh ja. Dan is het voorbij, dat is niet zo moeilijk. En nou ja, daar gaat het eigenlijk over dat dat helemaal niet zo makkelijk is. Nee. Um, dat is toch nog altijd een beetje raar... dat er over zulke zaken best heel makkelijk wordt gepraat. Dat er zo luchtig ja, als over Als iemand gedaan. bijvoorbeeld met een burn-out zit... of iemand zit in een depressie... dat dan iemand zegt van... ja, maar dan doe je toch even, kom op, dan lach je toch een keer... en dan zit die lach toch weer in je lichaam... en dan gaat het toch wel ja, weer. Maar ik denk ook dat... Het, zeg maar, als je het zelf niet hebt meegemaakt... dan weet je ook niet hoe dat is... hoe heftig het kan zijn of zo. Nee, dus inderdaad, dat is het, dat is inderdaad. dat is misschien maar, waar het dan Maar, maar daarom vind ik dan inderdaad net... dat je er niet zo over kan oordelen... of zo makkelijk over kan praten. Ja. Ja, nee, ja precies. Dat hij hebben ineens een halen, even achtergesprek. En ja? gaat ineens, ja? ineens gaat de diep in. Helemaal voel de diepte diepte in inderdaad, je? ja. Nou, trek hem er weer uit, hoor. Ik... <laughs> nou, <laughs> o, bij ons gaat het daar niet over. Oh, ja, heel fijn. <laughs> nee, ja, wij hebben het, uh, omdat het natuurlijk zo persoonlijk voor haar is... hebben wij het gewoon over een, uh, over, uh, een liefde. Een liefde. Ja. Waarbij je in je vingers knipt en dan uh, ja, moet je diegene maar vergeten. En de titel van jullie cover is... Knip! Spieruur s'nachts had mijn kop maar een uitknop, ik wil het verleden graag vergeten, zeg me hoe. Je hoeft maar gewoon met je vingers te knippen. Dat zeggen mensen die denken te weten hoe ik me voel. Maar ik geef het toch een kans. Dus knip ik één, twee, maar tevergeefs. Je zit in mijn hart. Dus knip ik drie, vier. Ik wist dat dit werkt niet. Ga weg uit mijn hart. Voordat ik flip, ik zet mijn verdriet weer om in een liedje. En elke keer hoop ik dat dit de laatste is. Als vorig jaar juni de laatste ruzie. Sinds die dag is mijn lach al verdwenen van mijn gezicht. Dus neem ik één, twee, maar tevergeefs. deze cover al op Spotify? Wordt er gevraagd door Chris? Nee, nog niet. Maar ik denk dat die er morgen of overmorgen of zo op staat. Uh, dus als je dan op Banner zoekt op Spotify, dan uh, kom je wel tegen. Want dan moeten ze hem eerst even gaan beluisteren bij Spotify en dan zeggen ze, ja, dit voldoet aan onze richtlijnen en dan komt hij online. Ja, ja dan zeggen ze, dit vinden we goed genoeg en dan uh, komt hij erdoor. En elke week komt het er toch weer doorheen. Toch, toch? Ja, hakken <laughs> ja. over de <laughs> <laughs> Maar ja, goed, halen is halen. Ja, dan dan precies, is helemaal dan goed. En wat zeggen bijvoorbeeld ook nog, super mooie cover I Love It The Boys... That. Nice. Ja. Leuk. En Claire zegt nog deze jongens die elke keer uh, de liedjes vertalen. Waar zijn ze ook alweer bekend van? Ik tune er net al laat in en ik kom er niet op. Nou, dat is halen. we <tie> <tie> van, van de virals. Van de virals. Van <tie> Ja, dat is absoluut waar. En uh, super vet zegt Cindy ook nog weer een leuke cover. Nou, hartstikke het op. Morgen overal te vinden. Dus die Spotify sowieso. YouTube kanaal van uh, winners. Ja, op het YouTube kanaal komt te staan. En bij jullie natuurlijk. Op de website komt die ook te wel. staan. Nou, een grote feestfeer Overal ja. te vinden. Dank, Wanneer is het uh, vol? Want jullie zijn ook weer druk bezig met een tour, toch? Gaat dat een beetje goed eigenlijk? Leuk ja, nou, dat je me vraagt. Ik heb hier uh, een lijstje liggen waar we allemaal langskomen. Wat, wat, wat, je zit maar raar aan te kijken hiernaast. Oh, ja, even, hij moet even pluggen, denk ik. Zeg, oh, zeg, ja, maar, ja, hoor. ja. Okay. Een plugmomentje. Ja, we gaan op tour. En de kaartjes gaan supergoed. Uh, sommige zalen zijn al bijna uitverkocht. Dus als je ons een keertje live wil zien, zoals deze covers die we hier doen. Of onze eigen muziek. Kom dan. Is die echt voorbij Nee, maar We gaan in Eindhoven. Nee, doe maar. In Eindhoven, Leiden, Utrecht, Haarlem, Hengelo en Groningen staan we. In november en december. Dus als je dat leuk vindt om te komen bij onze tour, www.benner.nl. Nog één keer, Bart, dan dan weer van Benner. Dankjewel voor de plug. Dank je. Tot later, tot later. Later. Tot Haarlem van...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 Four, five, six, seven, and nine, ten Keep on counting I still love you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 I need all I need it really matter? Props. And nothing really matters. Ik moet uh, zo heel even bijpraten met meneer de notaris. Jij uh, appte mij gisteren namelijk na de show. Ja, een beetje in paniek. Een beetje in paniek en dan denk ik altijd... Wat, wat moet die jongen mij nou nog appen na de show? Dan zijn we toch klaar, zien we elkaar morgen toch weer. Het, het overviel me een klein beetje. Dit moest ik echt even kwijt. Uh, dit was inderdaad echt even iets wat je kwijt moest... Wil je dat zo vertellen? Ja, dat doe ik zo wel. Ja, maar dat is goed. Uh, zo even vertellen. Ja, dat is een gek verhaal. Iris, je gaat het zo ook allemaal meekrijgen. Heel spannend. Met, dat is het uh, nieuws van 9 uur. Komt er ook aan zo. Zeker. Eindelijk duidelijkheid voor ondernemers en hun energierekening. En ik heb de uitslagen van de wedstrijden van Feyenoord en AZ. Heel fijn. En Heer hoor je ook zo. Late night talking. ...elke vrijdagmiddag bij Q-Music. De officiële start van je weekend. Met de enige echte hitlijst van Nederland. De Top 40. Morgenmiddag vanaf 2 uur. Q-Music. De Top 40. Autotaalglas is partner van de Top 40. Kruidschade opgelost. Lekker. Naar het bos met de hond. Heerlijk. Alleen die hondenlucht in mijn auto. Maar na de ozonreiniging bij AutoTaalglas ruikt die weer als nieuw. Top. Opgelost. AutoTaalglas. Ja, ja, het is weer Brugmania. En dat betekent twee weken lang stapels korting bij Brugman Keukens en Badkamers. Het vertrouwde Brugman gevoel dus, maar dan met kortingen tot wel 4500 euro op jouw nieuwe keuken of badkamer. Ja, ja, dat is het mooie van Brugmania. De kapper, het restaurant en de sportclub. Het wordt allemaal duurder. Wel simpel, helpt je om te besparen op je telefoon. Je vindt er de beste deals op telefoons en abonnementen. Check bijvoorbeeld de flexibele abonnementen van Labara. Met nu tijdelijke Samsung Galaxy A13 cadeau. Tweejarige labaar abonnementen vanaf 5 g. Blijf leuke dingen doen. Met Bel Simpel. Deze week de bonus. Alle AH blokjes, 1 euro korting. Alle AH Greenfield stoofvlees per 100 gram 1,19. Alle Bessel, tweede halve prijs. En alle reus, persil en floriel 2 plus 3 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen. Dat is een lekkere van Albert Heijn bestaat 15 jaar. En dit vieren ze met een jubileumconcert. Zaterdag 29 april, Ziggo Dome Amsterdam. Yeah. Kaarten voor Chef Special in de Ziggo Dome koop je nu via chefspeciallife.nl. Voordelig wasmiddel? Het Albert Heijn wit waspoeder van 3,69 euro... is door de consumentenbond verkozen tot beste koop. Lekkere van Albert Heijn. Dacht je uit? Kom in de herfstvakantie genieten van kleurrijk voordeel. Want bij Batavia Stad Fashion Outlet winkel je in sfeervolle straten... geniet je van restaurants en foodtrucks... en profiteer je van hoge kortingen bij maar liefst 250 modemerken. Beter ga je naar Batavia Stad. Nu alles zo duur wordt, heb ik mijn verzekeringen eens goed bekeken. Zo kwam ik terecht bij de verzekeringen van Vereniging Eigen Huis. Ik krijg de beste voorwaarden tegen een scherpe prijs. Kijk op eigenhuis.nl slash premie. Vereniging Eigen Huis. Sta sterker. Zoveel money tip. Je favoriete nummer op repeat? Koop gewoon de radiozender. Met Eurojackpot maak je elke week kans op miljoenen. Dat is zoveel money. Dus speel snel mee. Koop nu een lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot. Spel van Nederlandse loterij. Speel bewust. rust. 18+. Plus. Money. Ik sta voor mijn huis. Daarom kies ik voor de verzekeringen van Vereniging Eigen Huis overstappen loont en is echt eenvoudig.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 Dan hebben we goed nieuws. De McFlurry Twix is terug bij McDonald's. Kom hem nu mixen en proeven. Energie besparen is niet altijd makkelijk, maar wel nodig in deze dure tijden. Klein beginnen maakt al meer verschil dan je denkt. Zet een uurtje voor het slapen je verwarming op 15 graden en bespaar vele euro's. Check voor meer tips energiedirect.nl slash bespaarklaar. Hé hey schat, wie staat op onze bank? Dat is Mark van Alkukozijnen. Mark van Alkukozijnen? ja. Die komt de boel in meten? Ja, ja. In meten. Niemand adviseert ze zo persoonlijk als Mark. Kunststofkozijnen van Alcu, dan weet je wat je in huis haalt. Kijk op alcu.nl voor een dealer in de buurt. Ben jij al bespaarklaar? Check voor handige tips energiedirect.nl bespaarklaar. Gezinsuitbreiding vraagt om een auto met meer ruimte. Maar de juiste auto vinden is vaak een hele bevalling... Dankzij de overzichtelijke informatie en slimme zoekfilters heb je die perfecte gezinsauto op Autotrek snel gevonden. Simpelweg, Autotrek. De nieuwe herfst van Weekamp zit boordevol woondeals met voordeel tot 500 euro. Zoals de mooiste vloerkleden met korting tot wel 50%. En vandaag besteld is morgen al in huis. Dit is de nieuwe herfst van Wekamp. Makkelijk en snel je nieuwe auto vinden. Simpelweg Autotrek. Nu bij Gamma, de binnenklusweken. Profiteer nu van 25% korting op al het laminaat. Kom naar de bouwmarkt of bestel op gamma.nl. Mijn binnenklus aanpakken? Ik kan het. Gamma. Tele2 is er voor de early birds. Want de nieuwe Google Pixel 7 is nu al bij ons te koop. Ga naar tele2.nl en bestel hem meteen.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 Het Q Music Nieuws van nu.nl. Iris, goedenavond. Hey, goedenavond. Ondernemers krijgen de helft van hun energiekosten vergoed. En daarmee hebben de grootverbruikers eindelijk duidelijkheid... over wat ze met hun torenhoge energierekeningen moeten. Het gaat om bijvoorbeeld bakkers en sauna's... die anders waarschijnlijk failliet zouden gaan door de gestegen prijzen. Er zit wel een plafond aan, maar dat wordt nog uitgewerkt door het kabinet. Het steunpakket is bijna rond. Premier Rutte zegt weer sorry voor de impact van de aardbeving in Groningen. Dat heeft hij al wel vaker gedaan. Maar vanavond tijdens de parlementaire enquête... doelde hij vooral op de psychische gevolgen voor ook kinderen. Ik denk dat je niet mag onderschatten hoe belangrijk dat is. Ook al probeer je met z'n allen ervoor te zorgen dat de situaties weer veilig worden... dat die tussenliggende fase ongelooflijk veel angst en zorg met zich meebrengt. Er is te laat en te weinig aandacht voor ze geweest. De moordaanslag op Peter R. De Vries was een terreurdaad. Dat vindt justitie. De manier waarop dit is gedaan, dus in het drukke centrum van Amsterdam... waar heel veel mensen ervan getuigen zijn geweest... op die bekende Nederlander en daar direct veel materiaal van bekendmaken... dat heeft angst aangejaagd bij de bevolking en dat is wat terrorisme is. Het proces over de moord op de misdaadverslaggever ging vandaag weer verder. Twee verdachten stonden terecht voor het filmen van Peter... toen hij zwaargewond op de grond lag. Het proces gaat in januari weer verder. En in de Europa League heeft Feyenoord net gelijk gespeeld tegen Middjylland. Het werd weer 2-2, net als tijdens de eerste wedstrijd. AZ speelde in de Conference League. Zij verloren de wedstrijd met 1-0 van Apollon uit Cyprus. En PSV begint nu aan de wedstrijd tegen FC Zürich. Tot slot het weer van Weerplaza vannacht. Heel af en toe een beetje regen met een graad of 10. Morgen een bewolkte dag met vooral in het zuidoosten wat regen. Het wordt maximaal 16 graden file op de A6 naar Lelystad tussen Almere Buiten Oost en Lelystad. Twee kilometer, vijf minuten vertraging. En controles gemeld via Flitsmeister langs de A7 naar Amsterdam bij 10.0. De A16 naar Breda bij 72.2. En de A200 naar Amsterdam bij 7.8. Het geluid van Q-Music is geraden. Ik denk dat het een blusteken uit de houder trekken is. Het is goed. Oh nee. Echt? Nee. Echt? Echt? Nee, dat ben je. Je wint 51.600 euro. Je hebt het geluid geraden. Oh, ik sta hier te trillen, in mijn Bekijk nu de video op qmusic.nl. Q Music. Keimerkt. Het is donderdag. Uiteraard wordt er zo een nieuwe ronde Hollandse meesters gespeeld. En muziek van Lucas en Steve. Ever in love naar hairstyles en late night talking. You. So better with you! With you. Oh. Hey pillow got you thinking of me you feel cold sheets then hit me up and now I gotta know. Steve, back to music. even in love. Corplay komt er aan. Humankind en ook Adele met hello. Maar eerst het volgende. Want gisteravond werd ik na de show en ik was inmiddels al thuis. Ik werd Na de show werd ik nog geappt door, uh, door jou, Jesse. Ja, dat klopt. Ik was in paniek. Ja, je was in paniek. Jesse, de, natuurlijk de notaris van de show die er altijd op toeziet... dat alles uh, goed verloopt, dat er geen fouten gemaakt worden... dat alles uh, ja, vlekkeloos verloopt... En dat was gisteren thuis niet zo het geval. Nee, het was niet vlekkeloos. Ja, heb ik het idee. Um, nou, je moet je voorstellen, het was dus elf uur, s'avonds of zo. En ik kom thuis. Ik woon alleen, dus het was helemaal donker. Ik woon in een studiootje, één grote open ruimte. Dus ik doe mijn deur open en ik hoor ineens... Maar heel hard, echt hard. Dus, dus ja, echt een hard geluid dat ik dacht, wat is dit, wat is dit? Even een kleine quiz, Iris Schut, wat kan dit zijn? Nou, ik denk een apparaat nef... die uh, helemaal verkeerd gaat of zo. Een apparaat, daar zit je al helemaal goed... Oh. Misschien een oververhitte televisie? Nee, was het niet. Nee, was het... Um, nee, wat nee, het let was. Op, let op, let op. Ja, let op. Dus ik schrok. Ik denk nou wat is hier gebeurd? Want als dit was geweest toen ik wegging, had ik het sowieso gehoord. Dus er is iets gebeurd in mijn huis. En er is niemand geweest. Dus. Nee. Ik helemaal met, met een stok. Ik denk, misschien staat het een inbreken. <laughs> ik weet het niet. <laughs> Zo ging ik door huis. Spoiler alert, dat was het niet. Maar wat is bleek? Mijn föhn stond aan. Die was vol aan het loeien. En de enige optie die ik kon bedenken... dus echt vol aan het loeien. Ik heb ook mazzel gehad, want hij staat bij mijn wasmand. Als hij verkeerd terecht op was gekomen, dan was een hop iets in de fik gevlogen. Ja, maar hoe kan die föhn ineens aangaan? Nou, ik denk dat de, dat de verdachte is... Mijn, uh, ik heb een robotstofzuigertje. En die gaat elke ochtend om tien uur s ochtends... gaat hij uh, een rondje doen door het huis... En ik denk op de een of andere manier dat die in de badkamer is gekomen... en mijn veun heeft aangedaan. Ik kan niks anders bedenken. Maar hè, wat, wat, wat heb jij voor feun dan? Wat zat hij dan ook in de stopcontact? Nou, en vooral, ja, ja, wat, heeft, wat heb je voor een stofzuiger ook vooral? Dat hij allemaal je apparaten aanzet als je niet thuis bent. Die heeft in één keer twee armen of zo. Ik het niet. Dat is toch ook gek? Nee, maar ja, dat is gewoon een veun met zo'n schuifknopje. Dus ik denk dat die, die, die, die stofzuiger gaat natuurlijk ook voor, overal tegenaan beuken. Dat hij hem gewoon opengeschoven heeft. Maar hij ligt op de grond dan ook je föhn. Ja, ik denk dat hij op de grond lag. Ja. En waarom zit hij nog in de stopcontact? Ja, waarom niet? Wat, uh, ik ben ook heel benieuwd. Dus hij heeft, hoe laat ben je gisteren van huis gegaan? Ja, tien uur ochtends. Tien uur ochtends is, en... is, is die stofzuiger automatisch gaan, uh, ja, gaan nou, rijden. Na de show ben je ongeveer dan elf uur thuis. Dus dan hebben we toch een uur of dertien hebben we te pakken. Wat gaat hij doen voor jouw energierekening met het energieplafondetje? Ja, daar ben ik heel bang voor. Dan heb je al een soort van subsidie aangevraagd gevraagd om door de winter te komen? Nou, ik heb het wel gegoogeld. Um, als je elke dag in een maand zeg maar één minuut je haar veunt dan kost dat je op maandbasis zo'n 1,12 euro per maand. Zo. Nou, dat heb ik even keer zoveel. <lacht> dat ding heeft dus van 10 uur s ochtends tot 11 uur s avonds echt vol staan loeien. Maar je kan het weer tegen afstrepen dat je huis waarschijnlijk heel lekker warm was. <lacht> ja, nou, dat stond Je hoeft niet meer. te stoken. Je hoeft niet te stoken. Nee, dat is niet dat is waar. Nee, goed. want het stond oh, daardoor smaar. heel erg. Het was heel droog allemaal, dus ik heb de raam open moeten doen. Oh, nee. <lacht> oh, oh, oh. oh dit, is, dit is slag op slag, is dit. Slag op slag. Dit was heel pijnlijk. Dus zullen we even een soort van groepje openen... voor mensen die dit ook hebben gehad? Dat je je niet zo alleen voelt. Die ook een robotstofzuiger met een föhn hebben gehad. <laughs> ja. Ik denk dat het heel veel nou, zijn. Of zo misschien kwam je na een werkdag thuis... en stond de kraan nog open. Of je bent op vakantie gegaan... en je hebt alle lichten aangelaten... toen je weer terug thuis kwam. Dat eigenlijk. Dat is een energieplundertje. Dat is een soort van energieplunder. Ja, laten we het daar onder scharen. Herken je jezelf in dit verhaal? Laat het weten. Bericht in de q is van harte welkom. In de tussentijd, Music. Hallo.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 Uh, co-play over een paar minuutjes. Humankind, eerst hadden we het net over... Uh, nou ja, uh, Jesse, jij vertelde dat gisteravond je föhn aanstond toen je thuis kwam. Nou, maar niet alleen de... gisteravond, sinds gisterochtend stond hij ja, aan. Oh, ja, de hele dag. Ja. Je was vroeg van huis gegaan. De hele dag heeft je föhn lopen blazen. Door mijn robotstofzuiger. Nu lijkt het alsof ik hem zelf heb aangezet en weggegaan. Mijn klinkt... robotstofzuiger heeft hem aangezet. En dit klinkt dan weer als de slechtste smoes ooit. Nee. Mijn <lacht> robotstofzuiger heeft mijn föhn aangezet. Nee, als ik dat zou vergeten, dan zou ik niet goed zijn. Me, hier zit er verder niks op. Um, we, we even eigenlijk op zoek naar energieblunders. Dus uh, wat, wat is jou wel eens overkomen? Misschien kwam je na een werkdag thuis, stond de kraan nog open? Nou, uh, die zegt bijvoorbeeld... Mijn partner is een keer vergeten strijkijzer uit te doen. Hij had s morgens om 8 uur zijn blouse gestreken... en toen ik om 6 uur s'avonds thuis kwam, stond hij nog aan. Ik kwam erachter omdat het zo warm was binnen. Gelukkig is er niks kapot of aangebrand. Nou, ik kan me ook ineens nog herinneren, misschien met de binnen. Wij gingen op vakantie. Mijn, mijn ouders en ik met het gezin. Ik was echt nog een, een klein ventje... en ik zag altijd dat mijn moeder overal de stekker uittrok... voor we op vakantie gingen. En toen had ik, zonder dat zij het had gezien de stekker van de diepvries eruit getrokken. Oh. En toen zijn we op vakantie gegaan, twee weken. En toen kwamen we terug. En ze wat hangt hier voor lucht in de huis? Wat, wat is dit voor vreselijks? Nou, toen gingen ze naar de diepvries kijken. Ja, je kunt natuurlijk alles wegdonderen. Je kunt alles kun je weggooien. Soep, frikadellen, <lacht> pizza's. Nou, noem het maar op. Alles kan gewoon weg. Uh, Debbie, hallo! Hallo. Hallo, Debbie. Uh, Hallo. Heb jij ook zoiets gehad? Een soort van energieblunder of iets aan laten staan of dergelijks? Uh, ja, behoorlijk. Nou, oh, vertel. Nou, uh, ik, uh, ben, uh, op vrijdag ben ik naar uh, mijn partner gegaan. Uh, we hadden net een relatie. En uh, ik rookte binnen uh, op het balkon zeg maar, nog een sigaretje. Dat grens aan de keuken. Ja. En ik stak mijn sigaret aan met het uh, gastenhuis. En uh, ik ben in de weer om nog wat laatste spulletjes te pakken uiteindelijk. En ik ga de deur uit. En ik kom zondag weer terug. En ik denk, wat is het hier toch warm? Had ik dus het hele weekend ah. mijn gasputje aan laten staan. Oh, Met vuur. oh. oh Debbie. Ja. Oei, oei, oei, oei, oei. Maar en hoe snel kwam je daarachter dat het dat was? Uh, nou ja, ik dacht in eerste instantie dat ik de kachel had aangezet. Ja. Dus ik ben als eerste naar de kachel gaan kijken. En toen ben ik naar de keuken gegaan om een drinken te pakken. En uh, nou ja, ineens stond dat... Uh, het die was aan het branden. En, en ben je dan, want dat was dus, dus bij jou thuis, ben je dan iemand die ook wel eens gewoon binnen rookt? Dat je denkt, nou, ik steek er een nee. eentje op. Ook oh, nee, dat nee, niet? Nee, nee. nee altijd uh, op het balkon toen die tijd. En nu, uh, ja, nu met kinderen sowieso buiten. Ja, heel slecht dat ik rook met kinderen, maar goed, ik rook niks buiten. Dit had zo verkeerd kunnen aflopen, Debbie. Ja, ja, ja. Ik ben nog blij dat mijn huis uh, toen stond. Och, dat begrijp ik. Maar en wat moet je dan doen om het, om het weg te krijgen? Om het uit je huis te krijgen, zeg maar. Nou ja, ja, ik heb gewoon het gaspietje gelijk uitgedraaid natuurlijk. En die heb ik ook uh, de eerste tijd niet meer aan durven uh, te raken. Ja, dat begrijp dus, ik. Ik was bang dat ik hem uh, elke keer aan liet staan. Ja, en ik heb gewoon alles losgegooid om die warmte eruit te krijgen. En wat heb je dan gegeten in al die tijd dat je het voor huis niet gebruikt hebt? Op het werk. Op het werk. Ja, verstandig. Maar, maar met ja. iedereen met het hele gezin? Iedereen erheen? Uh, nee ja, toen woon ik nog alleen. Oh ja, toen woon je uh, nog alleen, net relatie, ja. ja precies. Toen ja. Kon gewoon ja. op het werk eten, oh. ja. En wat doe je nu om te voorkomen dat het nooit meer gebeurt? Uh, nou ja, in ieder geval een stekker in een koelkast houden, want dat hebben wij ook al gehad. Oh, ja, ja maar kast, goeie tip kan... hoor. Altijd stekker in de in de koelkast, ja. ja. ja. ja. Nou ja, uh, nu doe ik altijd extra checken. Altijd. Dat doe ik echt. Vanaf dat moment check ik altijd extra of het gras helemaal uit is. Ja. Um, maar ja, goed, we willen overgaan op inductie, dus dan heb je dat minder. Dan heb je het inderdaad minder. Dan is het bij deze opgelost. Ja, toch? Ja. Oh, ja, toch. maar dit, dit gaat je nooit meer gebeuren, Debbie. gaat je nee. nooit meer gebeuren. Nee, rondje van de week. Ja, ja, ja <laughs> <laughs> absoluut. We spelen zo een nieuwe ronde: Hollandse meesters. Hoe je mee kan spelen, vertel ik je over drie minuten naar Coldplay. Maximum man, kid. Cue music. Cue. I Humankind. Op het spel staat het Q-Music prijzenpakket. In een nieuwe ronde Hollandse Meesters. We leggen je een oud-Hollands woord voor. En dan moet jij maar weten te gokken of misschien wel weet je het. Wie ons... Uh... Ja, <laughs> Het is een hartstikke leuk... <laughs> ja, het is een hartstikke leuk spel. Je moet maar gewoon meedoen. En dan... Uh, we, we praten je er doorheen. Soepeler dan dat het nu gaat. Maar we helpen je. Ja, we pakken je hand vast. En we gaan er helemaal doorheen. Samen met natuurlijk ook Jesse van de Nederlandse lessen. Ja, hallo. Juist. Zo meteen ook overmacht. En wil je meespelen? Stuur Hollands met SCH in een bericht met de qmusic Music app. T-Mobile telt af. 3, 2, 1. En we zijn los. De Google Pixel 7 Pro is vanaf nu verkrijgbaar.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 bij TLC volg je woensdag de Baumguards. Soms huilen we met z'n allen, soms zijn we allemaal aan het lachen. Met z'n zestienen in één maar huis. Het is warm, het is gezelligheid, we zijn er voor elkaar. Nieuw, volle bak bij de Baumguards. Woensdag half tien.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 Stap over naar Promovendum en bespaar 25%. VidaXL. Trendy meubels voor ontzettend lage prijzen. En gratis thuis bezorgd. VidaXL.nl. Jouw autopremie is bij ons 25% lager. Overtuig jezelf en ga naar Promovendum.nl. Ook voor de voorwaarden. De overstap regelen wij voor je.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 Ik ook. www.secondlove.nl Attentie alle reizigers. Vlieg heerlijk comfortabel en spaar sneller voor korting op tickets, extra beenruimte en meer. Het kan met de Flying Blue American Express Gold Card. Vraag uw kaart nu aan en ontvang het eerste jaar 50% korting, 50 experience points en 40.000 miles. Bekijk de voorwaarden op americanexpress.nl Renaud. Om succesvol te zijn heb je de ruimte nodig om kansen te kunnen pakken. Die ruimte hebben we voor je in de nieuwe Renault Trafic, De bedrijfswagen met de langste laadlengte in zijn klasse. Tot wel 4,15 meter. Met financial lease al vanaf 249 euro per maand. Inclusief 4 jaar onderhoud en garantie. De nieuwe Renault Trafic, Alle ruimte voor succes. Ga naar Renault.nl ben jij wel toe aan een beetje spanning? Zet dan in op een nieuwe job als casino-medewerker bij Jack's Casino. Wil jij snel verzekerd zijn van een toffe en flexibele baan bij Jack's Casino? Solliciteer dan nu via werkeninhetcasino.nl. Jack's Casino. You're welcome. Echt beter wonen is duurzaam en gezond. Dus denk aan goede isolatie en aan voldoende ventilatie. Doe de check op nm.nl beterwonen en ontdek hoe duurzaam en gezond jij woont. Kom maar op met dat betere wonen. Onze support heb je. Nationale Nederlanden. Jammer, Ibrahim. Het eten is uh, op. En omdat het zo droog is, kan er ook niks groeien. En We kunnen niet toveren, hè? Wacht maar gewoon tot het weer gaat regenen. Hm? Zijn niemand bij Save the Children? Ooit. Ever.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 Maar dan moet je tijdens je zoektocht niet verdwalen tussen pk's, kw's of cc's. Dankzij de overzichtelijke informatie en slimme zoekfilters heb je die perfecte auto op Autotrek snel gevonden. Simpelweg Autotrek. Bartenders, orderpickers, winkelassistenten, bezorgers. Waar vind je ze eigenlijk? Young ones. Waar boek je ze binnen 5 minuten? Young ones.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 Q Music. Guy Merks. Nieuwe ronde van Hollandse meesters, Night Dragons, nieuw Offenbach en Hurricane. Yeah. And daughters eat you alive. Levels better put your head on swivels. Dancing with the buried devil, butter tonight. En bij music Sharks. Fifth Harmony hoor je over een paar minuutjes. Work from home maar eerst. Ach! Nou ja zeg, dat is ook toevallig. Kijk nou toch eens wie daar zijn! Kijk, daar zijn de Hollandse meesters. Met hun ambacht in de taal. Dank je hoor! Als je weet wie er gelijk heeft. Krijg je roem en pracht en praal. Krijg je roem en pracht en praal. Ik kan vreselijk zeer doen, zo'n mail tegen je kanes. Zeker als je op zo'n kader staat te wachten tot de Hollandse meesters er zijn, maar daar zijn ze hoor. Eh, Damien, goedenavond. Goedenavond. Hallo, ook op de tijd weg kunnen duiken Hi. voor de mail nog. Yes. Yes, helemaal goed. Hoe staat het met je oud-Hollandse niveau, met je kennis? Ik, ik, ik zou durven zeggen oké, okay, maar ik ben zelf uh, pas 21, dus heel oud-Holland zal het niet worden. Oh nee, dan gaat het eventjes terug naar de, naar de van voor de nieuwe spelling van 1997 waarschijnlijk. Ja, precies. Wat gebeurt er op de achtergrond? Ja, er komt een ambulance langszijden, maar hij is, uh, hij is voorbij. Oh, we, uh, waar, waar ben je dan op dit moment? Uh, op het moment bijna bij de voetbalvereniging. Ah, van de, dan denk ik dat daar die mail terecht is gekomen. Ik, ik zal hem zo meteen zoeken voor je. Ja, want als het zo'n ding aankomt vliegen, dan, moet dan is de ambulance... Nou goed, ze zorgen voor later. Damien, we gaan Hollandse meester spelen. Jesse van de Nederlandse lessen, hallo. En ikzelf hebben een oud-Hollands woord. Daar hebben we ook allebei een betekenis bij. En dan is het aan jou om te gokken of misschien wel te weten... wie van ons jou de juiste betekenis voorschotelt. Heb je er twee goed, dan krijg je het Q-prijzenpakket. En het eerste woord... is unnen. Ja, en unnen komt van het IJslandse woord unna. Oh, uh, en dat betekent eigenlijk dat je iemand iets geeft of schenkt... omdat je gewoon blij bent met diegene. Bijvoorbeeld aan het einde van het jaar dat je een flesje wijn geeft... aan een collega die er altijd voor je is. Dat is Unna. Unnen. Is het nou okay. Unna of Unnen? Unnen. Unnen. unnen het komt dus geen... van Unna. Oh ja. Unna. Nee, Unnen heeft helemaal niks met IJsland te maken. Het is een oude verbastering van wat we tegenwoordig als ordenen kennen... Want Unnen is alle boeken in de kast op alfabetische volgorde sorteren... of de potjes met kruidenetjes indelen of iets op kleur leggen... of gewoon orde op zaken. Dat is Unnen. Oké. Okay. Ja, dan mag je uh... nu, nu kiezen. Meer, Ik, uh... meer smaken zijn er niet. Ik denk toch dat het uh, wat weg is van gunnen, dus ik ga voor de eerste voor uh, het geschenk, het cadeau. Het cadeautje uit, uh, uh, uh, waar kwam het ook weer vandaan? IJsland. Uit IJsland, dat is hartstikke ja. goed. Kijk. Het tweede woord kan er al op of voor onder zijn voor de prijzen natuurlijk. Het woord is. Fnaas. Ja, dat zal ik even voor je spellen. Ja, dat is je Fnaas doen? is F-N-A-A-S. En uh, de naam doet eigenlijk niet vermoeden... maar Fnaas is iets wat lekker is om in, je, om in je mond te stoppen. Uh, je kan het in alle kleuren maken. Bijvoorbeeld op een stuk cake smeren, dat soort dingen. Fnaas is namelijk gewoon glazuur. Oh. Mm -hmm. Fnaas. F-N-Lange-A-S. A Het bestaat niet eens... FNAAS is juist iets wat je totaal niet in <laughs> je mondje moet stoppen. Nee hoor, je moet het niet doen. Ik word al naar van de gedachte alleen. FNAAS is namelijk iets wat vormt in je navel. als je het een tijdje niet hebt schoongemaakt. Want FNAAS is niks anders dan pluis. Dat is het. Nou, is het glazuur of is het pluis? Ik, uh, ik ga toch voor dat het glazuur is. Je gaat voor het glazuur en ja, dat en is. Ja, ik denk dat je. Ja? Toch in je mond kan stoppen, maar... De, toch in je mond stoppen. Ik zou het niet in je mond stoppen. Nee, ik zou het niet in je mond stoppen. Het is pluis. Uh, laatste, laatste kans, laatste kans. Daarop of onders. Het woord is roef. Ja, in uh, ouderwetse pandjes kom je een roef nog wel eens tegen. Maar oh. eigenlijk zijn ze een beetje aan het uitsterven. Um, ja, je moet het even voor je zien. Een roef is namelijk zo'n ouderwets raam... dat je dan nog omhoog moet schuiven om het open te krijgen. En als je het dan met zo'n haakje vastmaakt om hem open te houden... dat is dan een roef, zo'n schuifraam. Ja, oké. Okay. Ja. Nee, een roef is iets waar heel veel mensen een bloedhekel aan hebben als ze op school zitten. En eigenlijk is het ook iets waar je je complete schoolcarrière mee te maken krijgt. Een roef is namelijk een rekensom. Wat is de uitkomst van deze roef? 14, meneer? Nee, 15. Nou, dan is we een praktijkvoorbeeld van het woord roef. <lacht> dus, zeg het maar, Damien. Lastig. Uh, ja, ja, lastig. Ik ga he. toch weer voor die eerste, voor het, uh, voor het raam. Jij gaat toch weer voor die eerste. Ja. Is dat het goede antwoord? Ja of nee? Is een roef inderdaad een raam? Een openstaand raam? Zoiets was het toch? Schuifraam. Schuifraam. Nee. Uh. Jammer. Het is een rekensom, het is een rekensom. Helaas, Damien, helaas, helaas, helaas. Het spel houdt hierbij op en de prijzen blijven hier. Helaas. Toch dank voor het meespelen. Fijne avond, Damien. Ja, Fijne avond. Hoi. Hoi. I I am nada. I'm sitting pretty impatient, but I know you got in them hours. I'm gonna make it harder. I'm sending pick up the picture, I'ma get you fired I know you're always on the night shift But I can't stand these nights alone And I don't need no explanation Cause baby, you're the boss at home You don't gotta go to work, work, work, work, work, work, work. But you gotta You don't wanna go to work Work, work, work, work, work, work Let my body do the work, work, work, work, work, work We can work from oh, oh, oh. We can work from oh, oh. Let's put it in a motion I'ma give you a promotion I'll make it feel like a vacate Turn the bed into an ocean We don't need nobody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 work, work, work, work, You don't gotta do the work, work, work, work, work, work And my body do the work, work, work, work, work, work We can work from home, oh, We can work from home, oh yeah Girl gotta work from me Can you make a clap, no one ask for me To the ground, pick it up for oh, me. Yeah. Look back at it all, I'm for me. Oh, yeah. Putting work like my time, she. Oh. She riding like a 63. Oh, yeah. I'ma buy a new saline. Oh. Let her ride in the forest with oh. me. Oh, shit, I'm her boo And yeah. she down to break the bows. Ride or die, she gon' go. I'm gon' just, she finesse. I fight for, she take that. Putting over time on your body. to go there. Better with you as the night at twilight I close my eyes at midnight they open. And <laughs> the To Morgen een nieuwe editie van het de 40 tussen 2 en 6. Dan maakt Damien ook de nieuwe alarmschijf bekend. Uiteraard, tot die tijd, op naam van Dean Lewis. De Q-Music. Alarmschijf. Dean Lewis, how do I say goodbye? Q-Music. morning. There's a message on my phone. It's my mother saying, darling, please come home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 goodbye. Zien nog eens bij je music. Alarm schrijf nog tot morgenmiddag. How do I say goodbye, yo sprinkles? Oh, de man waarvan ik al de hele dag voor de toevind Kiel zocht. Ja. Wat ja. een dag hebben we gehad, hè? Nou, vandaag weer. Nou, zeg dat. Toch? Of had je oh, het al even vergeten? Want het nee. lijkt je te overvallen. Maar... Nee, helemaal niet. Nee, oh. ik, ik zag je om één uur alweer een permanent vanmiddag. Zo is het. Ja, we, hebben we, iets, we mogen dat we zeggen. Ja, dat kunnen we dat wel zeggen, toch? Ja, ja nee, ja, dat, dat kunnen we wel we zeggen. Ja, we hebben een commercial opgenomen voor In the Bios. Ja, Dus dat For is heel leuk. View Cinema. Um, ja. Wat die actie precies inhoudt, dat kunnen we natuurlijk nog niet zeggen. Wat we wel kunnen zeggen, is dat oh. je ons toch of niet. Uh, uh, kunnen we toch wel zeggen? Dat hebben we vorig jaar toch ook gedaan? Of uh, twee jaar geleden? Ja, maar misschien is dat nog uh, overal confidential dat we niet mogen zeggen. Oh, dan Als je ik. ermee kunt winnen. Nee, dan zwijf, Dan hou ik het lekker voor mezelf. Nee, maar het is leuk, want we, je kunt ons dus wel... Straks bij View Cinema zien je ons... Uh, ja, Jean Mieux is ontslagen, heb ik vandaag nou, gehoord. Nou, dat heb ik vanmiddag gehoord. Jean Mineur. Nou, en dat bracht mij dan weer in denk ik. Ja, absoluut. Dat ik hoorde dat Jean Mineur weg was, jongens. Ja, ja dat arme veentje. het uh, <lacht> ja, ja, contract werd niet verlengd. Nee. Nee. Ik Kreeg het ineens, kreeg ochtends het Ik Kreeg een appje. Ja, we gaan ja, niet verlengen. We gaan niet verlengen. Um, in plaats daarvan zijn wij als leuke commercial te zien... straks op het grote witte doek. <lacht> ja, ja zeker waar. Vanaf wanneer is dat eigenlijk? Weet u niet. Ja, die, dus daarom ik de exacte inhoud van de actie. Wat zeg je? Oh, wanneer Avatar draait. Wanneer is dat? Nou, laten we het ook gewoon maar zeggen ook. Ja, hallo, zeg ja, maar. Ja, want het is toch ook helemaal geen... Dat geen, het het hebben we al eerder gedaan. Dan is je bioscoopticket, het is goud waard. Dan kun je hem uploaden in de Q-app en dan kun je prijzen winnen. Ja, als de nieuwe Avatar draait. Ja, dat weten we niet. We zijn ook slecht geïnformeerde jongens. We hebben onze best gedaan vanmiddag. Ja. Het is allemaal te zien. En uh, wanneer en wat, dan krijg je nog een mailtje van. Wanneer nieuwe Avatar. Filmen. Vertel ik je de tussentijd even ja. wat je wilt dat uh, Joost zo voor je draait. Wordt het Nickelback? Like you sorry, How you remind me? Of wordt het Eric Letia? I can be hero, Baby. En Hero, dat zijn de keuzes... Laat weten waar je voorkeur naar uitgaat in een bericht met de Q-music-app. Heb je het gevonden? 1612-2022. Hoppakee. Woehoe. Zo is het. Dus je houdt het in de gaten. Ja, je maakt het kans op een VIP-treatment. Ja, en het is een heel leuk uh, filmpje geworden waar we in ja. zitten. Je moest helemaal met je hand uh, ergens ik in, in, in een... de popcorn. En... Ja, die nou. popcornbak moest ik insemineren. Ja. Ja, ga maar kijken. Het is echt waar. Ja, het is echt waar. ja ga maar kijken. Iris, het nieuws van 10 uur komt er ook aan zo. Ja, Donald Trump wordt op het matje geroepen... en veel Nederlands succes op het WK-baanwielrennen. Nu bij Karwei tot 25% korting op alle gordijnen en jaloezieën. En daar hebben we heel veel keuze in. Dus ook de stijl die bij jou past. Kom naar de bouwmarkt of shop op Karwei.nl. Dirk belooft geen prijsverhoging op honderden boodschappen. Een flinke belofte, maar daar kiezen we bij Dirk bewust voor. Ongeacht hogere transportkosten, inflatie en stijgende inkoopprijzen. Zo houden we de rest van het jaar een volle boodschappentas voor iedereen betaalbaar. Bekijk alle bespaarmaatregelen op Dirk.nl of in de winkel. Op Dirk kun je rekenen. Aan het eind van de maand minder geld over dan je hoopte? Geen stress. Krantenbezorgen is de perfecte kan-er-nog-wel-bijbaan. eens lekker fit je dag beginnen en extra geld verdienen. Inderdaad, word krantenbezorger. Bezorg jezelf de perfecte bijbaan en een startbonus tot 1000 euro. Meld je nu aan op krantenbezorgen.nl nu bij Dirk, Napoleon of Antafloe. Alle varianten voor maar 99 cent. Professioneel boekhouden? Geef je boekhouding een boost met Twinfield. Twinfield.nl Ja, Peter hier. Hey, ik bel je, want bij La krijg je nu 5 giga en onbeperkt bellen voor maar een tientje per maand. La Para Simoni, doen! Je zal maar stof zijn en je diep in het tapijt compleet veilig waan, omdat je toch niets te duchten hebt. Tot dat opeens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 Etels heeft altijd de beste acties voor jou. Zoals nu heel veel mondverzorging, 2 plus 2 gratis. In de winkel en op etels.nl. Liefs, Ethos.